Het weer vanuit het westen raakt het bewolkt en vannacht kan er een bui vallen. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt dan zo'n 9 graden. Tot zover het NOS-journaal. AWB Verkeersinformatie, melding op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum. Daar staat 3 kilometer vanwege een ongeluk. De weg is al wel weer vrij. En ook staat er file op de A16 tussen knooppunt Klaverpolder en de randweg Dordrecht. Met een lengte van 2 kilometer. En dat was de verkeersinformatie.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 KRO, NTR, VPRO, Holland Dok Radio, gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond ja, we hebben natuurlijk nooit zulke zware stormen. Dus ja, dan als het nooit overstroomt, dan zitten wij zelf maar land onder water. De het Wiegepolder. Straks, dames en heren, deel 2 van een cursus samen zijn. In de aflevering vandaag heet Dubbele Agendas. Heeft u wel eens van de term agenda-seks gehoord? Straks wel. En daarvoor bloot op de radio. Maar nu eerst de pre Europa. Dat is een radioprijs. Er zijn eigenlijk een paar radioprijzen die jaarlijks worden uitgereikt in Berlijn. En een van die prijzen die is toegekend aan de VPRO aan het programma 1 Minuutjes. En een van de regisseurs van dat programma heet Katinka Beer. Katinka, ja. gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Wat geweldig. Welke de, prijs? Het is niet de VPRO, het is de NTR. Maar het is. De, oh, we maken ja. de 1 minuten Voor volwassenen maken we. Dat is misschien het verwarrende. Maken we voor de VPRO, Radio ja. 1. En de kinderen zijn naar Ik de RTR gescholen. We hebben voor kinderen maken we de 1 minuutjes. En die staan op de website van Klokhuis en Kinderwebradio. En dat is van de NTR. Welke prijs hebben jullie precies gewonnen daar? We hebben de Prix Europa voor uh, een radiodrama gewonnen. Want we hebben. We maken die minuutjes, dus radio voor kinderen in één minuut... maken we zowel documentaire, dus interviews met kinderen... maar we laten ook verhalen schrijven, liedjes schrijven. Dus verzonnen verhalen. En die hebben we ingestuurd naar Berlijn. Mm -hmm. Heel prestigieuze prijs is het. Ja. En uh, hadden we echt totaal niet verwacht uh, dat we ook zouden winnen. Maar dat is wel gebeurd. Wat houdt de prijs zelf eigenlijk in? Nou, het is een beeld van een stier... en we dachten, maar we hebben nog niet ons rekeningnummer op hoe we geven of zo. Maar we hebben gehoord dat het 6.000 euro is, hey. die we dan natuurlijk weer gaan gebruiken om, om nieuwe minuutjes, programma te, maken. te ontwikkelen. Ja. ja, natuurlijk. Heb je veel gehoord van van andere inzendingen? Nou, ik heb verplicht heel veel gehoord, want bij die prijs uh, moet je als deelnemer elke dag de hele dag naar uh, programma's luisteren van dus mensen uit uh, Engeland en Georgië en Tsjechië. Dus ik heb ontzettend veel gehoord, ja. Maar het was terecht dat jullie wonen. Natuurlijk, ja. Ja, <laughs> uiteraard. Volkomen nou, het is, terecht. We, Wat het is, dus er wordt heel veel... is uh, nou, zo zeker bijvoorbeeld dat groot brittannië die zijn natuurlijk kampioen in... Uh, radiodrama, maar er dus zijn heel veel... heel klassieke hoorspelen. Heel goed ja. gemaakt, maar ook dat ik vaak dacht... het had 50 jaar geleden ook gemaakt kunnen worden. Hey, we zo, gaan nu naar een van die minuutjes ja. luisteren. We gaan naar een minuutje luisteren van Spinvis. Wie werken er allemaal mee aan dit minuutje? We hebben een groep... Uh, freelance radiomakers, maar we vragen ook allerlei mensen van buiten, zoals inderdaad Spinvis, maar ook schrijvers, uh, dichters, muzikanten. Dus. Uh, ja, Simon Begeef, nou. de Dennis Gaatse, de Spinvis één een ervan. Er komen er nog heel veel en ik zal straks nog even de, de, de site aanhanger maken. Uh, nu, Spinvis Katinka, heel veel succes nog. Dank je. Eén minuutje. Wie ben jij? Erik. Ik heet Erik. Hoe oud ben je? Ik ben zeven jaar. Waar ben je? Ik ben in Diergaarde Blijdorp. Ik ben met mijn moeder. We wonen in Rotterdam. Ik heb een abonnement aan een touwtje om mijn nek. Ik sta op de brug die van de olifanten naar het slangenhuis gaat. Ik kijk naar het water onder de brug. Wat heb je in je hand? Een sleutelhanger. Het is een kompas. Een doorzichtige plastic bal waarin een wereldbol in vloeistof drijft. Ik kreeg hem daarnet van mijn moeder. Hij was erg duur. Twee gulden. Ik kan niet geloven dat hij van mij is. Wat denk je? Ik denk aan hoe vreselijk het zou zijn als het kompas in het water zou vallen. Voor altijd te zien verdwijnen. Ik kan me gewoon niet voorstellen hoe erg dat zou zijn. Het zou het ergste zijn van de hele wereld. Wat doe je? Ik gooi hem in het water. En heel veel van die minuutjes die vindt u terug op de web website van het Klokhuis... en ook bij de NTR. Dan nu, dames en heren, bloot op de radio. Ik had eigenlijk deze documentaire bloot willen aankondigen... maar ik durf niet, want de webcam kan niet uit. Bloot op de radio, niet per se bloot met seks natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. bloot onze natuurlijke staat. Het Adams en Eva kostuum gods eigen pakje. De wereld is gepornoficeerd. Iets met bloot aanprijzen of porno kijken, dat is vrij normaal geworden. Maar het eigen bloot? Porno, dat is openbaar bloot. Maar privé bloot? Oeh, dat is andere koek. En privé bloot in het openbaar, dat is helemaal erg. Dat is veranderd. Twintig of tien jaar geleden... was dat toch normaler dan nu? Programmamaker Bot Jellema die is met kleren aan in goede doen. Hij is op zijn gemak, hij is comfortabel. Maar zodra er iets uit moet... Hij vroeg zich af hoe dat nou toch komt in deze moderne tijden. Die preutsheid, die schaamte, dat gegiechel, die ongemakkelijkheid. Hoe kan dat? Hij maakte de documentaire van vanavond bloot op de radio. Ik ben acht. Of twaalf. Of zestien. De lucht is zwaar van goorwater. Lichtblauwe tegels, benauwde warmte. Op de vloer een stroomje water naar een putje, een verweekte pleister. Voetstappen op natte tegels, gegil, drukte. Ik sta in een zwembad. Ik voel de koude vloer onder mijn voeten. Ik ril. Ik begin te lopen richting het bad. Achter me hoor ik de doffe dreunen van de kleedhokjes. Om de hoek de stemmen van zwemmende kinderen. Ik stop. De chloorlucht beneemt me de adem. Ik word naar voren geduwd, de grote hal van het zwembad in. Ik zie de hoofden van de kinderen. Ik ken ze van school of het dorp. Dan kijk ik naar beneden en schrik. Geen zwembroek. Ik ben bloot. Iedereen kan het zien. Mijn hoofd bonkt. Ik wil terug, de hoek om, naar de hokjes, naar mijn kleren. Maar er is geen uitgang meer achter me. Er is alleen een muur. Ik ben bloot, van top tot teen, helemaal naakt als enige. Ik kan nergens heen. Ik voel hoe mijn gezicht rood wordt. Straks verstomt het geluid van de zwemmers. Ze zullen me opmerken en naar me kijken, allemaal. Ze zullen wijzen, hun vingers in mijn richting. Ik weet niet waar ik het moet zoeken. Met mijn handen bedek ik mijn piemel. Ze zullen alles zien en me uitleggen. <lacht> Zo. Of een variant met in een onderbroek in de klas of op kantoor. En dan badend in het zweet wakker worden. Ultieme schaamte. Naakt in het openbaar. Wanneer ik vroeger zwemles had, ging ik met mijn zwembroek onder mijn broek naar school. Douchen naar gym deed ik niet. En op het strand ging ik pas naar huis als mijn broek opgedroogd was. Zodat ik me niet hoefde om te kleden. Als niemand me maar in mijn blootje zag. En dat is nooit echt anders geworden. Ja, afgelopen zomer. Toen veranderde er iets. Maar niet op slag. Ik denk dat niet alleen mensen vandaag lol hadden van het weer. Maar deze mee uh, maakt een mooie koprol. wat wel een grappige foto. Lekker vrolijk natuurlijk met al die zon erbij. En morgen gaan we opnieuw een hele mooie zonnige dag. Het moet wel broeierig warm, echt een beetje plakkerig. In het oosten gaat het 30 aan zee is het al. Op een koeler. mooie dag chatte ik met een vriend op Facebook. Gijs met wilde wel met me naar zee. Maar zo typte hij. Maar jij zwemt waarschijnlijk niet naakt. Ik wilde me niet laten kennen en ik zei dat ik dat heus wel deed, als er maar geen anderen in de buurt zijn. Ik denk dat ik zelf zei, we gaan, we gaan wel naakzwemen. Ja, je zei we. Ja. Ja, ja, ja, want ik dacht dat is ja. leuk provoceren. Maar ik, ik dacht daarbij waarschijnlijk gewoon, van ik doe dat in elk geval. Ja. Want jij doet, moet je maar kijken. <laughs> Zoek je me uit en ik zei, ik heb nog even nagezocht. Oh, dat doe ik ook wel. Dat cool. maar, ja, dat waren stoere praatjes, want toen kwam ik daar en uh, toen had ik gewoon een zwembroek in mijn tas gestopt. Ja, die je toen ook een heel omstandig ging uh, aantrekken, ja. ja. Dus dan eerst die ene uit en dan heel snel de, de andere aan. Ja. <lacht> en toen had ik toch je piemolo gezien. Dus toen was eigenlijk... <lacht> ik bedoel, ja, wat, wat, wat, wat doe je dan nog zo? En verder was er niemand op het strand, dus... Nee. nee niet dat nee. we naar een naaktstrand gingen. Gewoon naar een strandopgang en dan een stukje lopen. Tot je de schepjes, gezinnen en frituur achter je hebt gelaten. Rust, zee en zon. Nauwelijks iemand te zien. En Gijsbert ging zwemmen. Naakt. Maar, en waarom is dat voor jou begonnen dan? Net dat ik per ongeluk op het Naaktstrand terecht kwam. En, toen, toen, daar toen was. Ik en dan maken. was ik met een vriend van mij, de drummer van ons bandje. We gingen na, op een mooie dag naar het, naar het strand. En dat was de Scheveningen. En toen was het heel druk daar. En toen zagen we in de verte van, oh maar daar is het een stuk rustiger als we daar nou even naartoe lopen. En toen kwamen we daar en toen stond zo'n bordje. Naakt recreëren. Als je daar langs liep, liepen er steeds meer mensen inderdaad... Uh, bloot rond. En toen keken we elkaar zo van Nou, dat is ook wel, dat kan ook wel. En sindsdien, en dat vond ik zo leuk, om zonder zwembroek te gaan zwemmen. Gewoon, en dat je ook, dat het je helemaal niet kan schelen. Dat er niemand raar van opkijkt of zo. Dat ik dacht, nou, dat gaan we voor het dan altijd doen. Maar, maar niet uit een soort provocatie? Van wie? Of wat? Ja, ja. Nee, weet ik eigenlijk niet. Nee. Van jezelf misschien, of zo? Ja. Dat je denkt van, durf ik dat? Maar dat heb ik eigenlijk niet, van dat ik denk van, durf ik dat? Want dat durf ik wel, dat weet ik wel. <laughs> Dan kan je gewoon niks schelen? Nou, er, zit wel, er de de zit wel een soort spanning aan. En, ja. uh, uh, het heeft uh, met seks te maken of met ontlasting. Ik weet niet precies wat het is. Maar in elk geval, <laughs> nee, maar ik bedoel, al die dingen die gebeuren met de, met de, met de delen die normaal gesproken in je broek blijven, dat, dus, dat, dat bepaalt de schaamte waarschijnlijk. Ja. Maar aan de andere kant, ja, als je gewoon onder de douche gaat en zo, is het toch niet. En, en, en je hebt niet. Uh, uh, ...last van uh, ongelegen erecties of zo... ...dan kun je, gewoon, dan kun je dat gewoon... ...dan is, is het ook gewoon normaal. Ja. Hoe, is, dan is het eigenlijk natuurlijker om... ...in je blootje te gaan zwemmen in de zee... ...dan met een, toch, maar, toch maar nog even een broek aan. Een kleine broek zo. Weet je, die dat, toch ja. dat ene stukje nog net bedekt. Ja. Gijsbert heeft die avond een foto van mij gemaakt. Je ziet mij schuin van achteren... ...staand op een duin. Ik draag alleen een korte broek. Mijn armen heb ik omhoog en mijn handen op mijn hoofd gevouwen. Mijn tenen in het warme zand en voor me de kalme zee. De avondzon beschijnt mijn lichaam en ik voel me één met de elementen. Als ik naar die foto kijk, dan voel ik weer de rust die mij toen overviel. Het was de eerste keer sinds ik me kan heugen... dat ik niet protesteerde als iemand een foto van mij zonder T-shirt maakt. Het was volgens mij de derde keer dat we naar het strand gingen. En, uh... Ik had er eerst het zwembroekje gewoon weer aangetrokken en uiteindelijk heb ik hem op strand uh, gemikt. Maar wat gebeurde er toen ook alweer? Toen werden hij heel snel de zeehuis? <lacht> dat was een haai. Omdat je dacht dat je een lijk zag daar. <laughs> een lijk of een haai, een van ja. Maar het was nou ook van goed excuus om je zwembroek weer te gaan aantrekken. Ja, maar het punt was dat er toen heel veel mensen langs riepen ineens. En vond... Oh ja, ja daar moet, uh, moet je ook nog niks van aantrekken dan. Hè? Het was een hele belevenis, ook al duurde dat maar tien minuten. En begon ik me daarna weer bewust te worden van de andere mensen. En van de vraag of ze me zouden zien. Of ik wel normaal deed. Ik voelde me pas bloot toen de strandwandelaars in de buurt kwamen. Die vriend van mij is normaal gesproken gewend om, dus niet, nou ja, om eigenlijk zonder zwembroek te zwemmen. En op een zeker moment toen trok hij zijn zwembroek uit. Joehoe, en ik duik zeg maar, in mijn naki de golven in. Dit is Jeroen. Afgelopen zomer ging hij samen met een vriend zwemmen in de zee bij Vlieland. Ja, die vriend van mij die moedigde me aan ze van, uh, joh, ik trek ook je broek uit. En Toen had ik zoiets van, ja, waarom niet? Uh, er, is, uh, er zijn weinig mensen op het strand en die kunnen ons niet zien hier in het water. En het was mooi weer. En op een zeker moment, ik denk, ik, nou, ik trek ook mijn zwembroek uit. Ik gooi net zoals die vriend van mij hem uh, lekker ver de zee in. En ik duik ook in mijn naakje zo, wop, zo de eerste beste golf van, joehoe, uh, freedom. En ja, dus zo een beetje zwemmen en... Uh, en dan, nou ja, dat geeft dan toch wel een soort, vrij gevoel, en, nou ja, een lekker gevoel ook wel. Tot ineens de zwembroek er niet meer was. Die was gezonken. Ik realiseerde me ineens van ja, ik sta hier in mijn naki en ik moet straks weer terug naar de handdoek. Ik moet zeg maar het pad van, van de zee naar, uh, naar onze spullen, die moet ik straks in mijn naki gaan maken. Dat flitste eigenlijk meteen direct door mijn hoofd heen. Nou ja, hij haalde die handdoek voor mij, maar ja, ik stond nog half in de zee. En... En ineens kwam ik weer bij een stukje waar het ineens toch weer dieper werd. Dus, dus toen moest ik weer mijn handdoek droog houden. Dus toen was ik ineens weer naakt. En toen dacht ik, oh, ik ben naakt. Dus moet ik weer snel wat laag in dat water. En, dus toen werd het weer wat hoger. Dus toen snel weer dat handdoekje omheen. Dus het werd ook een soort gestuntel en raar gebeuren. Dat ik dacht van, ja, wat doe ik eigenlijk moeilijk? Want, wat is dat? Want Hij zegt ook van, ja, joh, loop gewoon. En ik denk van, ja, loop gewoon. Je hebt makkelijk kwaad, je hebt je zwembroek nog. Met dat handdoekje om zijn middel is hij gauw naar zijn spullen gerend. Overigens, als iemand ooit mijn zwembroek weer vindt, uh, hij was mij dierbaar. Op het moment dat, dat je plotseling wordt geconfronteerd met iemand... die heel anders tegen de dingen aankijkt... en dat is dan op dit punt van, ik ga naakt zwemmen en jij bent dat niet gewend... dan merk je dat iemand daar een ander wereldbeeld heeft. Koen Simon, filosoof. Hij heeft veel over schaamte geschreven. Ik vraag hem waarom we zo ingewikkeld doen over bloot. Nergens ligt vast wat normaal is. Dus ik bedoel, Dat zou het handigste zijn. Het zou het handig zijn als er ergens in een dikke kluis... in het centrum van de wereld een schriftje zou liggen... waarin precies staat staan wat normaal is. Maar we weten allemaal dat dat niet kan. En dus zijn we dag in dag uit... Op zoek naar dat normale. Daar hebben we een manier voor. Uh, en dat is het hele gehandels van de mens. <lacht> dus het hele geklooi in de publieke ruimte. Dat hele onhandige gedoe wat wij waar we voortdurend mee bezig zijn. Uh, dat is eigenlijk gewoon op en top mensen. En dat is eigenlijk ook fantastisch dat dat kan. En dat onhandige geklooi, dat is vaak schaamte. En dat is nodig. Want als niemand weet wat de norm is... dan moet je daar telkens echt ieder moment naar op zoek... Wat vindt hij normaal? Wat vindt zij normaal? Wat, wat, wat vind ik eigenlijk normaal? Mm -hmm. En omdat we daar de hele tijd naar op zoek zijn... Um, en we dat ook nooit volledig zullen vastleggen... want dat kan nu helemaal niet. Het verandert ook de hele tijd wat normaal is. Hebben we dat gedrag nodig. Kijk, ik wil niet per se naakt rondlopen. Dat mag ook helemaal niet. Maar ik vind het raar dat we zo moeilijk doen... over een beetje bloot of wat lichamelijkheid. Neem nu de media. Of het gaat giegelig over seks... Ik heb zelf van nooit uitgesproken mening over sperma... en ik vroeg me ha? af, slik jij? Ha? Of het gaat over de gevolgen van medische toestanden... Met hem ga ik praten over zijn leven. zijn leven voor zijn hartinfarct en zijn leven na zijn hartinfarct. Of... Je gaat dus naar Colombia om een uiter te maken over seks met ezels. Als dat via de televisie onze huiskamers al binnenkomt... dan zou je toch denken dat op een rustig strandje in je blootje rondlopen heel normaal is... Wat kan ons een blote borst nou schelen? Aan de andere kant van de wereld breekt de pleuris uit... als er al na Harry en Philip alweer naaktfoto's opduiken. En dit keer is Kate de bineut. Arjen, uh, je hebt die foto's natuurlijk gezien. Zijn ze schokkend? Kate staat topless in het Franse blad Closer. Je ziet op een van de foto's dat ze haar topje uitdoet. Op een ander wordt ze ingesmeerd door Prins William, waar je ook haar billen ziet. Ja, maar ik vind het ook wel een beetje bijzonder dat blaadje, de Closer. die zegt dan letterlijk, oh, het is helemaal niet schokkend, die foto's zijn niet schokkend. Ze liggen hier zoveel vrouwen toppelen. Dus ik vind van, ja, maar dan moet je niet oh my god op de cover zetten nee, als je dat, dat echt heel vindt. het is echt schokkend, nee. Maar ja, bloot en Brits Royals, dat verkoopt natuurlijk. Voor wie in de wereld kunnen de borsten van Kate de eerste zijn geweest? We hebben allemaal een lijf. Maar er komt heel wat los als anderen het goed zien... Goedemiddag. middag spreek met Botti Jellema van Radio 1. Um, ik heb een vraagje. En, um, jullie, ik, tenminste, ik zag op jullie website... dat jullie uh, op uh, dinsdagavond doorgaans uh, naaktzwemmen hebben. En nu zou ik mezelf aan de test willen onderwerpen... Um, door uh, morgen naar jullie toe te komen. En... Um, ja, en dat zijn, uh, dat zijn openbare... Uh... Oké. Okay. Ah, oké. Okay. Er zijn geen pottenkijkers, zo gezegd. Nou, um, dat klinkt goed. Nu uh, moet ik mezelf nog eventjes over een zekere drempel heen zetten. Maar uh, voor de rest... Uh... Ja, dank u wel. Dag. Oeh... Nu ik vind dat het blote lijf feitelijk niets bijzonders is... moet ik me daar ook maar naar gaan gedragen. Ja, het was eigenlijk een, een, een, wat dan heet, een jaarclub van een studentenvereniging Minerva in Leiden. En, uh, twintig jongens die, uh, waren eerste of tweedejaars... en die gingen met elkaar een weekendje feest vieren in Zeeland in een gehuurd huisje. Dit is Frits. Hij heeft goede herinneringen aan dat uitje. Op weg naartoe pauzeerden ze even, gingen ze voetballen kregen het warm en sprongen spontaan in zee. Het was eigenlijk een vrij onverwachte actie, dus uh, we hadden geen zwemkleren bij ons. Dus gingen alle kleren gewoon uit? Op een gegeven moment uh, kwam er een van mijn vrienden naar me toe met een fototoestel. En omdat ik naakt was en mij uh, daarvoor schaamde, uh, pakte ik het eerste wat voor mij voor uh, de, de hand kwam En dat was een uh, voetbal. En die heb ik dus voor mijn terendelen, delen gehouden om te zorgen dat er uh, geen... Uh, Inkijk werd, was op deze foto. De krant NOC heeft een serie waarbij foto's uit vroege tijden opnieuw worden gemaakt. Frits stuurde deze foto in en die werd uitgekozen. Ik ben natuurlijk inmiddels kaal en uh, ben 20, uh, ruim 20 kilo zwaarder. Als hij dan wordt uitgekozen, denk je: oeps, nou, dat betekent dat er nu echt nog zo'n foto gemaakt gaat worden. Wil ik dat wel? Durf ik dat wel? En, en uh, ik heb toen dus toch de afweging gemaakt van: nou, je bent inderdaad een, een poesie als je het niet uh, durft. Dus ik, ik heb het gedaan. En dat leverde hem heel veel reacties op? Gigantisch veel reacties. En, en uh, Het grappige was dat, dat veel van die reacties aangaven dat mensen het een dappere daad vonden... dat ik op mijn leeftijd nog naakt in de NRC durfde te gaan staan. Al was ik gedeeltelijk afgeschermd. En uh, daar werd wel heel erg over gegniffeld. En, en, uh, veel uh, vrouwen met name die uh, uh, waren geboeid door dit... Uh, door deze actie. En meer, meer, meer door het uh, lef dan door het lijf. Ik heb tientallen, uh, bijna honderden sms'jes, whatsappjes en uh, e-mails gekregen. En, en de kortste die ik kreeg was van uh, een vriendin die uh, alleen maar schreef... held. Lef. Daar heeft Frits de kern wel te pakken. Al blijft het raar dat je lef nodig hebt om iets doodnormaals als een menselijk lichaam te tonen. Lef hebben of niet, dat is de kwestie. Maar er is nog een manier. Tegenwoordig hoef je je er niet meer bij neer te leggen. Dus je lijf niet voldoet aan het ideaalbeeld. Ik ga laat je vier foto's zien. Ik begin met een uh, schattig jongetje met rode appelwangetjes. Uh, van een jaar of uh, acht, of zo. Mm -hmm. Schoolfoto. En daarna ook nog eigenlijk een hele schattige brugklasfoto. Met een rare grote bril. En dan zie je, dan is het nog, denk ik, nog niet echt dik, maar dan zie je al wel een soort van. Computerneurtje met een verkeerde kapsel en een verkeerde trui. En dan ben ik 16, denk ik, 15. Merijn laat me foto's uit zijn jeugd zien. En dan zie je mij als um, 18-jarige, 17-jarige. Dik met een grote bril, pukkels en een Guus Meeuwis kapsel met daar kom ik vandaan. Weet je wel, dat was heel ongelukkig met mezelf. Ik lach hier wel, maar ik was echt ongelukkig met mezelf. En daar kom ik vandaan. Dus ik heb ook een beetje dat nooit meer of zo, dat gevoel. Marijn is 34 en gaat vijf keer per week naar de sportschool. Twee keer per week uh, begeleid door een personal trainer. Ja, dat was een hele duidelijke aanleiding. Ik was al zeg, bij wijze van spreken tien jaar bezig met sporten. En uh, ik boekte niet echt vooruitgang. Sterker nog, ik was gewoon ook dikker geworden en ik werd iets ouder. Ik, werd, ik, was, ik was al de 30 gepasseerd. <laughs> en ik denk dat je dan toch het soort van de tijd voelt tikken of zo. Dat ik dat. Uh, uh, dat ik dat dacht van, ja, ik kan er niet meer om uh, jeugdigheid uh, uh, de wereld veroveren. Ik moet er nu ook wat aan gaan doen, zeg maar. Hij woog 93 kilo. En daar heeft hij inmiddels 15 afgetraind. Nu is hij 78 kilogram. Was ook, dat is ook echt zo. Ik was altijd ongelukkig met mijn lichaam. Echt altijd, als ik eerlijk moet zijn. Tenminste, in mijn geval werkt dat door. Als je onzeker bent over je lichaam, dan ben je ook wat onzekerder in je presentatie... of in je, in je manier van hoe je met mensen omgaat... Uh, ik had aan het eind, uh, toen, toen ik op mijn diks was, zeg maar, had ik een relatie. En toen voelde ik me zo niet lekker in mijn lijf dat dat ook gewoon seksueel doorwerkte. Weet je wel? Dat je gewoon helemaal geen zin hebt om seks te hebben. Andere mensen denken, wat een onzin. Maar dat was in mijn geval wel zo. Uh, en toen ik dat er af ging trainen, merkte ik dat ik me dus prettiger voelde. En dat ik ook veel meer uh, chance had opeens met mensen om me heen. Maar ook met vrouwen, maar met uh, jongens, in mijn geval iets relevanter ook. Dus ik merkte het ook. Het was niet alleen maar misschien omdat ik uh, er beter uitzag, maar ook omdat ik me beter voelde. Dus dat is een combinatie. Denk ik. Dat, ik, als je je lekker voelt, dan straal je dat volgens mij ook uit. En dat, dat, dat heb ik echt aan de, de lijve ondervonden. Je mag veel dingen niet meer eten. Een dieet gaat uit van een eetpatroon van de oermens. Alleen voedsel dat zonder bewerking zo'n bord heeft bereikt is goed. Dus geen salades, sausjes of snoep. En zelfs brood en zuivel mogen niet. En ook geen drank. Ik kan het gros van de schappen in de supermarkt overslaan. Nou, het is heel duur, want eh, als, als je twee break personal training hebt... dan is dat 80 euro, dus uh, bijna 400 euro in de maand. Nou, gaat dat dus op jaarbasis. Het kost me al 5000 euro alleen al uh, aan personal training. Dan moet ik de sportschool nog betalen. Dan koop ik nog af en toe uh, eiwitshakes. Dat, dus dat, is ook nog, uh, dat kost ook nog een beetje. Dus ik, ik wil het niet eens weten, ik reken het ook niet uit. Een enorme inspanning en verandering. En hij kreeg een seksier lichaam. Nou, het zou niet waar zijn als ik zou zeggen dat ik het alleen maar voor mezelf deed. Want natuurlijk word ik ook beïnvloed door wat anderen van denken. En merk dat het ook effecten heeft of zo. Ik bedoel. Um, ik zou nu. Dus plaats ik eerder een foto van mezelf in zijn op Facebook. Weet je wel. dan, dan uh, vier jaar geleden. Dat zegt toch wel iets. Dat is, en dat, dan krijg je ook meteen uh, 40 likes. Weet je wel. En daarna krijg ik opeens sms'jes van mensen. Hoe is het met je? Weet je wel? Ja, dat, zo werkt het dus. Ja. En waar houdt het bij jou op? Ik denk dat ik al bijna nu ben bij het lichaam dat, dat, dat ik zou willen hebben. En ik, ik heb wel mensen met een soort van gez, gezond sporterslichaam of zo. Atletisch lichaam. Ja, dat heb ik een beetje voor ogen, dat dat het moet worden. <lacht> dus dat is het. Maar ik heb het, ik heb het ook niet zo, zo precies, hoor, op, op, op een rijtje. Het zou kunnen als je me over twee jaar spreekt... dat ik dan in totaal opgepompt uh, type ben dat het heel pathetisch is... <lacht> Dan vind je het nu al pathetisch, ja, dat zou kunnen. Nederland kent 3,2 miljoen fitnessdeelnemers. Het aantal fitnesscentra is grofweg verdubbeld in de laatste 16 jaar. Na Spanje hebben wij het hoogste percentage leden van fitnesscentra van Europa. In Nederland is fitness uitgegroeid tot een van de meest beoefende takken van sport onder de bevolking. Dat zijn cijfers van het Mulier-instituut dat onafhankelijk onderzoek doet op het gebied van sport. Ze zeggen dat de opmars samenhangt met het toegenomen gezondheidsbewustzijn... en de maatschappelijke waardering voor een jong en slank voorkomen. Ik voel voor medelijden met Marijn. Hij ziet er fantastisch en gezond uit met zijn sportieve lichaam, maar wat een ongelooflijke hoop werk maatschappelijke waardering voor een jong en slank voorkomen. Je kan ook zeggen dat er een angst en afkeer is van alles dat dat niet is. Nou, ik ben uh, voor het zwembad aangekomen. Maar uh, comfortabel is uh, niet hoe ik kan omschrijven dat ik me voel. Oké. We de 3,90, alsjeblieft. Echt... Waarom, waarom? Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik heb mijn handdoek ook om me heen geslagen, maar ik durf het ook niet uit. Hé, hey, hallo. Ja, goed. En met jou. Ja, ik ben, ik ben een uh, documentaire aan het maken op dit moment. Ik ben nog geen twee stappen het hokje uit of ik kom een bekende tegen. Nu durf ik het helemaal niet meer. Nee, doe het niet. Doe het gewoon niet. Ik ga een lekker een paar baantjes trekken en met mijn.. Uh, in het gewone zwembad. Zoek in niet huis. Een natuuristenuurtje in een zwembad in mijn eigen woonplaats. Naar binnen met zo'n opvallende accessoire als een radiomicrofoon. Voor het eerst, naakt. Nee, zo comfortabel ben ik nog niet met mijn lichaam. Nog niet. Het is toch lastiger dan ik dacht, gewoon omgaan met bloot. Zonder gegiegel, zonder associaties met porno, zonder je wat aan te trekken van anderen. Ik vind het wel leuk om op een naakstrand te zijn en daarvan de wind en de golf en het zand te genieten. Mm -hmm. uh, maar dat heeft denk ik te maken met de behoefte om de elementen te voelen. Nice. Ik zie een zwembad toch als een bak water en niet als de elementen. Henk-Jan Kamerbeek, de voorzitter van de Naturistenfederatie Nederland... Zij doen in bloot en hij zou dus ook niet gauw naar een natuuristenuurtje in een zwembad gaan. Hij herkent wel dat bloot lastig is. Tien jaar geleden was het voor vrouwen heel gewoon om uh, topless op het strand te liggen. Tegenwoordig ben je een uitzondering als je dat doet. Uh, dus bloot is, is wel lastig ja. en daarom hebben wij het vaak over nieuwe preutsheid. Uh, ik denk ook dat uh, de wat oudere mensen die, die bijvoorbeeld de tijd hebben meegemaakt... dat er gevochten is voor de openbare naakstranden in Nederland... dat die dat eigenlijk nog heel gewoon vinden... En dat ja, met name de veertig minners uh, wat, wat meer moeite hebben met openbaar bloot. Nieuwe Pruitsheid. De Naturistenfederatie bestond vorig jaar 50 jaar. En in het blootboek dat toen verscheen, introduceerden ze dat begrip. En dat is echt een, een, een kentering van de laatste jaren. He, vrouwen die niet meer topless op het strand durven. Kinderen die niet meer uh, durven te douchen naar de gym. En, en waar komt dat vandaan? Het heeft te maken met, met de, de druk van de reclame bijvoorbeeld en de mediadruk die ervoor zorgt dat je moet voldoen aan allerlei dingen. Ja, ja, ja. Met zalfjes kan je jezelf mooier maken, met injecties. Eh, allerlei technieken zijn er om je een heel mooi lijf, een perfect lijf te bezorgen. Je kan trainingsapparaten kopen en verzin het allemaal maar. En daar moet je aan voldoen. Dat legt mensen dus een enorme druk op. Als iedereen daar mee gaat doen, dan moet jij ook voor je gevoel. En dat maakt het heel erg moeilijk voor, uh, voor veel mensen. Om, om hun lijf zoals het is te tonen aan ja, de buitenlander. Om gewoon jezelf te blijven, ja. Om te zeggen van nou, ik ben, ge ik ben gewoon goed genoeg zoals ik ben. En uh, men accepteert mij maar. Ik ben Christine, ik ben sinds uh, 13 jaar ongeveer nu in Nederland. Uh, kom oorspronkelijk uit Oost-Duitsland. Dus ik heb tot mijn dertiende in de DDR gewoond. Heb die meegemaakt als kind. Christine groeide op aan de kust, vlakbij Polen. Onder de eilanden van Rügen. Witte stranden, een beetje zachter dan Nederland. En heel veel FKK, vrije cultuur. Dus dat betekent gewoon, uh, nou ja, je springt en je blootje in de zee als je daar zin in hebt. FKK en textielstranden wisselden elkaar af en liepen soms ook door elkaar. Niemand deed er moeilijk over in de DDR. Ik heb ooit eens een reis gemaakt naar Amerika. Dat was vlak na de vuil van de muur. Ik was 17 met een groepje van, uh, van andere tieners uit Oost-Duitsland. Voor de eerste keer de grote wereld zien. Dus uh, het was een beetje christelijk, dus een dominee was mee. En wij waren ten eerste al ontsteld over hoe, hoe dat aan toe ging daar. Heel erg uptight. Dus heel erg zo uh, allemaal netjes, allemaal regels. Na drie dagen hadden wij het een beetje gezien van, uh, van hoe die zo in elkaar zaten, die tieners. En het was een mooie avond, het was een warme nacht. Wij zaten dus aan, het, aan, het, aan de steiger zeg maar, van zo'n meertje. En ineens onze groep van twintig Oost-Duitse jongeren had ineens iets van... Oh, we gaan zwemmen. We gaan nu zwemmen. De maan is gewoon uh, mooi en we gaan zwemmen. En het was echt een vank. Het ging gewoon echt kleren uit, water in, joelen en uh, vrijheid voelen en gewoon doen. Nou, je, je weet niet wat daar gebeurde. Dus die Amerikaanse jongeren gewoon vluchten, wegrennen. Tien minuten later komt hun dominee, Amerikaanse meneer van in de veertig... ...het te steiger oplopen... ...met zijn twee handen voor zijn ogen gehouden... Uh, ...gaat zo'n beetje met zo'n kleine verlegen stem roepen vanuit die stijger: ...kom uit, kom uit of zoiets, gewoon kom uit de zee... ...of uit het meertje... ...en uh, je had hem moeten zien, zijn hele lichaamshouding was... Ver ...verkronkeld zou je bijna zeggen, dus echt krom van de... ...ik weet niet wat hij voor gevoelens had, ik denk schaamte, Misschien zei ze... Ja, ik, Ik weet het niet wat het was. Daar moesten ze alleen maar meer om lachen. Die man kreeg de Oost-Duitse naaktzwemmers absoluut niet het water uit. Toen het kouder werd, gingen ze terug naar het kamp. Dat was uitgestorven. Op bij het haardvuur hoorden ze ineens een deur opengaan. Wij dachten van, oh ja, dat zijn de stoute jongetjes. De meest stoute van die Amerikaanse, die komen nu van haar halen. En zo was het ook. Dus die kwamen gewoon zo'n beetje heel erg verlegen en angstig. En, maar ook in hun ogen zo'n soort van, yeah. En dan kwamen die gewoon binnen en gingen zitten. En die durfden eerst niet te vragen, maar toen kwam het dan het hoge woord er toch uit. Dus één iemand ging dan zo'n beetje bijna alleen maar fluisterend zeggen van, are you, are you kinky? En dan natuurlijk hopen dat het maar... Nou ja, het was heel erg erg. We hebben ontzettend gelachen. We hebben geprobeerd uit te leggen uh, dat wij dus niet een grote orgie aan het, aan het vieren waren daar in die zee. Dat het vooral ook veel te koud was om dat te doen, moet je nagaan. En dat het gewoon vanuit onze achtergrond heel erg normaal is. Dat je gewoon graag als je gaat zwemmen, nou dan ga je zwemmen. En dat er niks raars aan is, want iedereen ziet toch een beetje hetzelfde uit. En ja... Maar ja, ze, ze, ze knikten wel en ze, ze waren ook zo van, ja, dat zou het wij zijn. Maar je zag in hun ogen dat ze dat gewoon niet geloofden. Dat wij dus die kinky Oost-Duitsers bleven. En, en hoe kijk jij naar je eigen lichaam? Uh, en wat denk je dat anderen ervan vinden? Ja, Gijsbert. Hij stelt me een lastige vraag. Is de vraag de, ja, de ik snap vraag dat teken. dat de vraag is en ik denk niet dat ik daar een eenduidig antwoord op kan geven. En dat komt uh, omdat ik daar volgens mij veel gevoeliger voor ben dan ik eigenlijk wil toegeven. Um, wat anderen van mij vinden, van mijn lichaam vinden. Dat ik niet zo bereid ben om er iets aan te doen. Dus dat is heel dubbel allemaal. Oh, ja, ik, ga niet naar de, in. ik ga niet naar de sportschool. En... Dus dit is het antwoord op de eerste vraag is: Je vindt jezelf niet gespierd genoeg. Hm? Ja, ja, ja? Dat, dat klopt. Ik vind mezelf niet gespierd ja, genoeg. Okay. Nee. Dat is dan één ding. Ja. Jij denkt dus als anderen jou zien, als jij je zou uitkleden, dat anderen dan denken: Nou, die is niet echt gespierd, hè? Sterker nog, heb ik een keer meegemaakt. Ik heb een keer met een bandje staan spelen en toen dacht ik: Het is hartstikke warm op het podium, ik trek een hemdje aan. En toen uh, waren we klaar met spelen en toen uh, liep ik van het podium af. En toen pakte de boeker, dat zo zo'n zo zo lompe, zo lompe disco-boer was dat. Die, uh, die... Laten we hopen dat hij luistert, ja? Ja, het zou een <lacht> goede zaak zijn. Die pakte me zo bij mijn bovenarm en die, uh, en die zei... Nou, vervolg maar even een t shirt aan, hè. Ja, ja, oeh. Ze dus was je eindelijk zover dat je eens wat ja. uitrok, en dan ja. werd ik meteen de kop ingedrukt. Ja, dat ik niet naar de sportschool ga... betekent nog niet dat ik me niet hoef te verhouden... tot al die ideaalbeelden van mannenlichamen... Dat moet iedereen. Dat beeld heeft niet zoveel meer te maken met de natuurlijke staat van zijn van het mensenlijf. De hele dag door zie je vrouwen met grote borsten en mannen met grote spieren. Dan word je toch ook gewoon onzeker over je eigen lijf? Ik weet het niet. Ik zie af en toe wel eens een foto van mezelf. En dan denk ik, ja, je kunt wel zien dat ik 35 ben. Volgens mij zag ik er vroeger, was ik net ietsje slanker of zo. Dan wordt nu nou meer mannelijk, weet je wel. Ik krijg een ietsje, ietsje dikkere buik zo, alles wordt een beetje zwaarder zo. Volgens mij ben ik nog steeds niet dik, maar dat is... Nee, je, je bent is, niet dik. Nee, maar het is een verschil in... <laughs> s, nee, want dat, dat zou weer wat anders zijn, dat ik me daar dan zorgen over ga maken. Maar het is meer een soort... Dat je met een zekere... Ja, een soort... Uh, uh, neutraal analyserend naar jezelf kijkt. Zo denk je van, ja... Zo zie ik er dus uit. Ja. Dus je moet ook... Ja, je hebt een beetje zelfvertrouwen. Je hebt gewoon volgens mij een reëel... Dat, dat is eigenlijk dat gaat, is dat een dat reëel wel. beeld van jezelf. Ja, en van anderen. Ja, ja, ook, ja, ook nog. Ja. Het, het, stap, het beeld van anderen wordt, uh, wordt, wordt reëler. Wordt, ik bedoel, het is niet zo dat iedereen een sixpack onder zijn t-shirt heeft. En dat zie je op het naakstrand dat dat niet zo is. Ja, dat is waar. Een aardige badmeester vertelt me waar ik moet zijn. Hij stelt me gerust, ondanks dat hij zegt... Ik zou het niet doen in ieder geval. Er is niemand bij de kleedhokjes. Ik doe mijn kleren uit. Ik sla mijn handdoek om mijn middel. Ik voel de koude vloer onder mijn voeten. Ik Oké, hier gaan we. Het zwembad van Amersfoort. Ik begin te lopen richting het bad. Naakte om de hoek gekomen zie ik zwemmers. Ik loop door met mijn handdoek om. Ineens voel ik me ongemakkelijk, juist omdat ik hem ja. om heb. Ik moet meteen gaan zitten? Ja, <laughs> ik, ben, ik voel me nog niet helemaal op mijn gemak, om heel eerlijk te zijn. Dan heb ik mijn handdoekje nog om ook. Ja, dat doe ik wel. Onder de zonnebank tref ik een aardige meneer en mevrouw. Ze ja. zijn bloot. Ik, ik, ja, ik heb wel een zwembroek, maar. <laughs> ik heb een zittenzwembroek. Een zwembroek, ja, maar... Ik hem aan heb, dus. Eerst kijk ik heel bewust niet naar de geslachtsdelen. Daarna vallen ze me niet eens meer op. Het went. Als je, als je iemand voor het eerst bloot ziet, dan ziet hij er zo uit en dan bekijk je even. Maar al die andere keren dat je hem weer ziet, zie je dat niet eens meer. Want dan is het meer het contact. Of, uh, want daar let je op. En kennelijk heb ik ook geen opmerkelijk lichaam, want niemand let in het bijzonder op mij. Dat is wel fijn om te weten. En dan besluit ik dat ik het nu toch echt moet doen. Ik hang mijn handdoek aan een haakje. Ik ben bloot. Van top tot teen. Helemaal naakt. Ik douche. En dan spring ik in het bad. Ik zwem een paar baantjes. Ik durf niet helemaal tot aan de vrouwelijke badmeester op het andere eind. Maar het is goed. Ik denk aan Jeroen en Christine en aan Rijn en Frits. Niet het lijf, wel het lef. Het is wel goed om zoiets een keer met jezelf te doen. Het was een VPRO-documentaire van Botte Jellema, eindredactie Anton de Goede. Het is hem gelukt. Het is hem gelukt. Hij is de drempel van het bloot zijn overgestapt. Botte, gefeliciteerd. Maar goed, het is radio. Het is niet bewezen op beeld dat Botte ook echt bloot was. Nou, zouden we de beelden van de beveiligingscamera's van het zwembad kunnen opvragen? Maar dat doen wij natuurlijk niet. Wij geloven botten. Het is een integere radiomaker. Het heeft dus te maken met dat zelfbeeld ook. He, ja, blijkbaar. We zien mooie mensen en wij denken... Nee, dat zijn wij niet. Dus bij mij is... is, is nee, dat, dat moeten we niet doen. Dat, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar bij mijzelf werkt het, werkt het toch anders. Kijk, ik zie mezelf nooit in de spiegel, he, met mijn uh, visuele uitdaging. Ik zie mezelf nooit in de spiegel, dus... Ik heb niet echt een zelfbeeld. Althans, ik, niet fysiek dan. Mijn probleem met bloot is altijd dat anderen mij wel zien... als allemaal bloot zijn, maar ik hun niet. Ja, dat vind ik niet eerlijk. Nu, 17 jaar geleden, heb ik daar eens een liedje over geschreven. Het Naaktstrand. naam. Nou, niet dat het mij iets uitmaakt. Nee, en ik stel me voor hoe ze eruit zien met hun bungelende borsten en hun blubberende billen. Pubers met buckels en een cola in hun hand. Een klein meisje met een ijsje. Een moeder Zijn heupen kouwen top een frikadel, een heer Ligt op zijn buik. Doet alsof die lichte te dutten. Werpt zijn blik in 14 kutte. Ja, die moet ook naakt zijn, ik vraag haar: Hé, hey, mag ik jou eens bekijken met mijn handen? Ze wordt kwaad, knast met haar tanden, roept, idioot! Jij, die te goren kloot, Krijg krijgt de kleren. Maar dat kan niet, nee, dat kan niet, want het naaktste Uit de oude doos, het ruisde een beetje, hoorde je dat? Uit Naaktstrand 1995, dat was ik zelf met mijn toenmalige Bijlo-band. Het is tijd voor onze cursus Samen zijn. Samenwonen, getrouwd of ongehuwd, het lijkt wel steeds ingewikkelder te worden. Vroeger was het natuurlijk... Makkelijk. Hij werkte, zij was thuis, je had een vast rollenpatroon. We spraken het zo af, zij maakten het eten en hij had het op. Zo ging dat. Maar dat is nu niet meer zo. Vorige week hadden we het over deeltjes, over uitruiltjes. In de aflevering Verdeel en Heers, daar kunnen ze bij de formatie nog wat van leren, zou ik zeggen. Vandaag dubbele agendas.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 Dan, eh, dan denk ik, nou, nou maar even niet bemoeien met die discussie. Of eh, kan ook wel eens een keer eh, de, degene een, een ander steunen. En, ook al vind ik dat dan misschien helemaal niet eens echt. Of gewoon even je mond te houden kan natuurlijk ook. Man, vrouw, vader, moeder. De aandacht daarvoor, voor die rollen, hoe je dat het beste kan combineren...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 Dubbele agenda's. Dat was de tweede aflevering van Een Cursus samen zijn. Het was een NTR-programma van Maartje Duin. Techniek, Arno Peters. Eindredactie, Willem Davids. Volgende week deel drie. En volgende week ook een mooi verhaal. Dat is over hoe een documentairemaker opgelicht werd... maar er wel een mooi verhaal aan overhield. En volgende week ook... De documentaire Slapend Rijk, van Wederik de Bakker. Over prijzen hadden we het in het begin. Deze documentaire heeft ook een prijs gewonnen, namelijk de NTR Radioprijs. Hij werd er overigens niet rijk van, van die prijs. Hij probeert een aantal manieren uit om heel snel geld te verdienen. Hij gaat bedelen, hij stort zelfs zijn zaad op een spermabank. En dat volgende week natuurlijk. Hier zometeen de sport en daarvoor het journaal. Mocht u willen reageren, dat, dat, dat kan natuurlijk. Redactie: hollanddoc.nl. En op www.hollanddoc.nl/slash radio. Daar kunt u alles nog eens terugluisteren. Van dat, dat, dat ver in 2005 aan toe, volgens mij wel. En uh, u kunt er ook een amendement nemen op de Bijlo-post. Tot volgende week, luisteraars. Dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. dag.